1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Peking is de vroegere koning van Cambodja, Norodom Sihanouk, overleden. Meldt het Chinese staatspersbureau. Hij was 89 jaar en woonde tientallen jaren in ballingschap in China. De Franse Kolianen-overheerser zette hem in 1941 in Cambodja op de troon. Veertien jaar later deed hij daarvan afstand ten gunste van zijn vader en werd hij premier.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 In Amstelveen en Venraai heeft de politie zaterdag Project X-feesten voorkomen. Ook in Leeuwarden hield de politie verscherpt toezicht... naar geruchten op sociale media over een mogelijke Project X-feest. In Amstelveen bleven dankzij extra politieinzet rustig... en ook in Leeuwarden gebeurde weinig... maar in Venraai werden vijf arrestaties verricht... omdat er met bierflesjes werd gegooid. Gemeenten en politie zijn extra alert op Project X-feesten... sinds de ongeregeldheden in Haren. De Oostenrijkse parachutespringer Felix Baumgartner heeft een drievoudig record gevestigd. Hij maakte de hoogste bemande ballonvaart en heeft de hoogste parachutesprong op zijn naam staan. En ook is hij de eerste parachutist die door de geluidsbarrière heen ging. De 43-jarige Baumgartner steeg met zijn ultra-dunne luchtballon op tot bijna 39 kilometer hoogte. Het weer dan. Vannacht af en toe wat regen. Overdag in de middag en avond, vooral in het noorden en westen, weer een paar buien. Het wordt zo'n 13 graden.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 Uh, welkom terug bij Echte Jan, de Radio Zo van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerkbeeld. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt dadelijk uh, gratis bellen met 0800 1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is de Nobelprijs voor de vrede is een lachertje geworden. Maar de lijnen zijn ook open voor moskeeën waar de vrede wordt gepredikt. Maar nu eerst... Ja, aanvankelijk was Hans Jansen, die zowel Arabisch als heel breed spreekt, redelijk gematigd in zijn opvatting over de islamitische wereld. En langzaamaan is hij toch wat opgeschoven naar het kamp die de religie, en zeker de shairisten, met serieuze belangstelling aan het volgen is. Want dat is wel nodig. Ja, tuurlijk. Uh, Jan had het net over dat meisje die in Pakistan, in, daar in, die, in die vallei. Ja, dan met name in het kader van de onvoorstelbare vreedheid... waar men zelfs in Pakistan, wat natuurlijk toch best een aardig doorgeislamiseerd land is al... Uh, toch uh, kamerbreed met afgrijzen is begroet. Uh. Ja, het zou fantastisch zijn als dat een keerpunt was... Maar ik, ik, ik ben bang dat toch de grote meerderheid van beroepsmoslims... als ik dat nog een keer mag zeggen. De meeste mensen hebben natuurlijk, houden zich niet bezig met godsdienst. In Nederland ook niet. Maar de beroepsmoslims wel. En die krijgen veel mensen mee. En die beroepsmoslims vinden dat vrouwen niet mogen autorijden... in dat deel van de wereld. Hè? saudi arabië En die vinden ook dat vrouwen beter geen onderwijs kunnen hebben. Ik kan het ook niet helpen. Ik kan het alleen maar rapporteren. Maar als zich... Je, Zeggen ze toch wel van ja, je moet kleine meisjes niet door het hoofd schieten... met een, met een uh, boek in hun handen? Nou ja, als die, als die kleine meisjes lelijke dingen zeggen over de islam... dan, uh, ja, dan, uh, dan veranderen de zaken natuurlijk. Um, de, het zei net ook dat uh, in de Koran uh, ook staat... Dat, dat Mohammed zelf dat ook zou doen. Nou, in de, in de Koran staat dat als vrouwen uh, uh, weerbarstig zijn, opstandig zijn... dat je ze dan een klap voor... een hun... Ja, klap moet geven. Idra staat er in het, in het Arabski. Kan het ook niet helpen. En uh, er zijn heel veel verhalen over Mohammed... die betrekkelijk onnozelen uh, uh, uh, gevallen van mensen die hem bespotten... of hem niet wouden gehoorzamen. Dat hij die mensen nou ja, heeft laten executeren. En uh, Mohammed is het grote voorbeeld van, voor moslims... En uh, ja, dat, dat, als mensen dat gaan navolgen, dan krijg je... Dit natuurlijk... wat u nu doet, trouwens, dat zou dus wel smaad zijn. Pardon? Wat u nu doet, dat, dat, dat soort dingen zeggen, dat zou dus wel smaad kunnen zijn. Nou ja, dat is smaad in zoverre... dat moslims niet graag willen dat dat buiten... De, en dus bent u volgens de sharia in overtreding? Nou, dat ligt er een beetje aan. Dat, ja, eigenlijk wel. Maar alleen wanneer er een groter politiek doel mee gediend is, wordt daar werk van gemaakt. Het is niet zomaar dat ze achter elke zot, zoals ik, uh, aangeef. U zegt net anders dat dat wel gold voor Mohammed die redelijk onbeduidende mensen uh, naar ja. leven stond. Dus, nou Ja. Ja, maar dat, dat, hoe weet ik dat? Omdat moslims mij dat zelf verteld hebben. Moslims hebben boeken geschreven over het leven van Mohammed. in de 8e in de eeuw, 9e eeuw, 10e eeuw. En daar staan die verhalen in en dat lees ik dan braaf. en dan schrijf ik boekjes over en artikeltjes. En, en is het niet zo dat u dat misschien wat al te letterlijk. uiteindelijk wordt ook vaak gezegd dat in de Bijbel. slotte ook best het een en ander met het zwaard wordt gezwaaid. Uh, is het dan niet inmiddels zo dat u dat met een soort van. oog op de tijd van toen moet lezen? Ja, dat vinden wij wel, maar dat vinden moslims natuurlijk niet. He, dat, dat met het oog op de tijd van toen... dat is bij ons natuurlijk ook tweede natuur geworden... doordat het Oude Testament en het Nieuwe Testament... uit een verschillende wereld komen voor, voor een heel groot deel. He. Dus die mensen werden christen, gingen dan het Oude Testament lezen... en dan hoorden ze meteen, ja, dat moet je lezen zoals het toen. He. Dat is in de islam niet zo. U, was, u noemde u zelf net de zot... Uh, ja, nou, ja. dat, dat is misschien wat overdreven. Ja. Uh, u was uh, wel getuige uh, in de zaak Wilders. Ja. Uh, uh, maar uh, heeft u daar nog last van gehad? Um, ja, wel mijn hoop aan mijn kop gezuurd. Maar, uh, nee, maar ik... omdat mensen dan ook snel aan gevaar denken... Nou, ik denk niet dat het... Ge... Maar gezeur in mijn kop, ja, ja, ja, ja. Maar wat ik daar in dat Wildersproces heb moeten doen... dat had elke derde jaar studenten Arabisch ook kunnen doen. Hè? Dat is echt idioot. Dat... Maar ik heb me daar toch maar voor laten lenen. Maar wat er in de koran staat, staat er in de koran. Ik begrijp ook niet waarom die rechters zelf niet... in de boekwinkel of in de bibliotheek een koran kopen en het opzoeken. Heeft u spijt van dat u zich ervoor heeft laten lenen? Nou ja, dat... Nou, dat heb ik wel eens gehad, ja, maar het is nou toch al begint wel een beetje te, Ik heb er nou zo langs wat vrede mee dat ik dat gedaan heb, ja. Wat, wat vindt u dat Wilders ook gelijk heeft met zijn waarschuwingen voor de islam? Ja, dat vind ik wel, ja. ja, ja. Dus daar heeft hij wel gewoon nog politiek. Ja, gewoon, gewoon gelijk. In, ja. En dus is het, het een beetje bakken, lastig dat we dat praktisch maken dan. Wat moet er dan, wat, wat, wat, wat, wat, wat behalve het gevaar voor Nederland specifiek, behalve die speldenprikken waar we het eerder over hadden. Als we wat verder kijken, wat, wat, wat, wat zou dat gevaar dan behelzen? En hoe zouden we dat kunnen keren of bestrijden... of tijdig in de smoren hoe, hoe ziet u dat nou? Nou, wij gaan ervan uit dat mensen het liefst behandeld willen worden zoals ze andere mensen behandelen. Hè? Behandel de mensen zoals jij wil dat mensen jou behandelen. Wat jij niet wil dat u geschikt, doet, dat ook een ander niet. Ja. Dat is bij ons een soort axioma. En natuurlijk wijken we er stiekem wel eens van af. Maar dat is, het, dat is de grond... Hoe noemde, Lubbers had er zo'n woord voor. Maar dat is de, de grondgedachte van onze hele ordening. Juridisch, maatschappelijk, sociaal, economisch, banken, alles. Dat is in de islamitische cultuur niet zo. En dat moeten we ons goed bewust zijn. En het zou natuurlijk mooi zijn als moslims dat ook zouden willen zoals wij. Maar op dezelfde manier zeggen moslims... nou, het zou mooi zijn als die westerlingen het net zo zouden willen als wij. Ja, dus komt nooit meer goed. Dat, dat, dat kan niet goed komen. Maar wat en, betekent dat en dan? We, we, we, we, we, we, we hadden in de, in de jaren, wat was het, 70 of 80... Ik, ik gingen we op zoek naar het eurocommunisme. Nou, dat bestond natuurlijk gewoon niet. Dat, dat heeft ook nooit bestaan. En wat we, wat we daar moeten doen... we moeten gewoon voet bij stuk houden... in onze cultuur is gedragsregel nummer 1... de mensen zoals je zelf behandeld wil worden. Punt, uit, over, er is niets aan toe te voegen. En daar moeten we aan vasthouden. En dat zal, dat zal niet zo eenvoudig zijn. Als je dus uh, daartegen wil strijden, is het gewoon heel simpel. Dan wordt het oog om oog, tand om tand. Als zij geweld willen, kunnen ze geweld krijgen. Is in dat oogpunt ook zo'n zo Breivik dan te begrijpen? Dat hij op een gegeven moment zegt van... Nou ja, goed, dan uh, gaan we knallen, dan gaan we knallen. Nou, nee, Breivik is meer een soort Che Guevara. Een, een, een echt... Bedoel, ik, ik, ik, ik presenteer mezelf graag als zot, omdat je dan dat het toch gewoon zei, nou ja, dan word je wel eens tegengesproken. Dat is dan prettig. Maar Theo van Gogh ook, dat hij dorpsidioot was. Dorp maar dat ja. is ook niet maar goed maar afgelopen. Ik was natuurlijk echt een dorpsidioot. Hij en heeft u en, heel vaak geciteerd. Nou, hij, ja, hij heeft artikelen geciteerd waarin ik geciteerd werd. Dat is een soort drost. Hij heeft me drie keer geciteerd, of vier keer. En uh, ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk... Dat, dat, dat, dat, nou, dat hij, kan gebeuren. Heeft, ik bedoel, u kunt er niet zien nou, dat nou, hij uw woorden heeft. Churchill, Augustinus, weet ik wel wie die allemaal geciteerd heeft. Op zich is dat een hele, maar hele mooie collectie van mensen die hij geciteerd heeft. Daar kun je natuurlijk niks aan doen. He, maar maar, uh, maar uh, begrijpt, u, begrijpt u. de? Kijk, dit is natuurlijk een wandaad. Het, het is volkomen. En de, de, de, de, met die kinderen op het eiland is het walgelijk geworden. Nee, maar, maar begrijpt u de. de, nou, de niet dat u breif, ik begrijpt, maar begrijpt u dan het idee van mensen die denken: nou ja, dan moeten we dat met geweld op gaan lossen? Vanuit, zeg maar, vanuit de nou, westerse gekomen. Tegenover geweld kun je inderdaad alleen maar geweld stellen. Dat, en dat, ziet u dat dan in, in, in de dagelijkse, dagelijkse algemene zin in Nederland als losloopt. Maar is dat een geopolitiek ding? Dat is een geopolitiek ding. Tegenover geweld kan je alleen maar. Je kunt niet met gebedsgenezing uh, een buitenlandse uh, legersje Maar hoe, hoe gaan we het dan, dan keren? Ik bedoel, als, we dat, als we dat de islam willen keren. Dat u zegt dat het is wijdverspreid is. De Jurie en de Salafisten. Dan moeten ja, we, ja, dan, we dan atoombommen hebben. op het Midden-Oosten gaan flikken? Ja, ja, andersom, andersom zitten natuurlijk in Iran mensen die een atoombom willen. En dat ze moeten wij dan vermoedelijk niet willen, denk ik aan. Nee, maar Hoe ver we... gaat dat? Ik denk dat als Iran echt een atoom heeft en daar wat mee dreigt, dat we het toch terug moeten gaan dreigen. En die, diezelfde taal moeten gaan spreken. Maar wat veel belangrijker is, is dat we ons gezond verstand gebruiken. Dat we goed luisteren naar wat moslims zeggen, ook wanneer we dat niet, niet, liever, liever niet zouden willen horen. En dat we ze serieus nemen. En dat, dat, dat vind ik dat dat. We, beroepsmoslims worden niet serieus genomen, want dat is maar een klein groepje. Ja, maar voet, het, het, het, het, een leger is altijd een klein groepje. En je moet die zien als een soort militair kader zien... die je de rest van de wereld heel lastig maken. En wat wij moeten doen, is ons realiseren dat onze cultuur heel uniek is. En met respect voor waarheid en wetenschap... En, de, en die grondregel dat je mensen moet behandelen... zoals je zelf behandeld wilt worden. En dat zijn nou die normen en waarden waar iedereen naar op zoek is... en die balkenenden dan niet kon vinden. Of maar zo. Of in de laatste of wel de, kon vinden, in de de decennia staat er ook vredelievend uh, voor. He, ik bedoel, het zijn natuurlijk allemaal uh, na de jaren zestig... Softe hippies hier geworden. Bro, als, als, als, wij zijn, wij, de Nederlandse man is bang voor alles. Staan er drie Marokkaanse jongetjes van 13 voor de deur, dan durf je het huis niet meer uit. We zijn natuurlijk slaphappen geworden. Ja, hoe, gaan, dat... hoe gaan we de strijd daarna aan in godsnaam? Ik denk dat je niet bang hoeft moet zijn voor die drie Marokkaanse jongetjes. Bloed. Nee, oké, okay, maar dat zijn er nog drie hangjongeren. Maar, maar hoe, hoe kunnen wij als slaphappen de strijd aangaan tegen een geharde kader die zichzelf wil opbazen? Dus ja, er geen nee, vinger willen. Er natuurlijk een regering voor die, die, die dat, dat bedoel dat. Ik kan, dat, dat ik, ze mogen mij best vragen om in die regering te komen. Maar ik heb het gevoel dat ze dat niet zullen doen. Maar de regering moet. Een regering van een land moet zorgen dat zo'n land beschermd wordt. Maar gaan ze dat doen? Nou, dat weet ik niet. Zeggen De EU worden we in ieder geval niet beschermd. Nou ja, daar, zitten we, daar zijn we onderdeel van. Ja. En onder de paraplu, van Amerika kunnen we hier de liberale vrije jongens uithangen. Maar als Obama ook al zegt, nou sorry, nee, doe maar niet die filmpjes. Ja, maar goed, dat soort dingen, daar, daar ben, je, ben je echt aan het verkeerde adres. Ik kan alleen maar vaststellen dat het grote verschil tussen de islamitische cultuur... is dat in de islamitische cultuur is er niets waardoor je zoveel prestige kunt krijgen... dan door islamitisch te zijn, terwijl je in onze cultuur prestige kunt krijgen... met, met, met allerlei andere dingen. En de grondregel in onze cultuur is en blijft... wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Maar... Ik ben een hmm. beetje bang dat het allemaal onoplosbaar is. Dan. Ik, ik, hou, ik hou nou van in de oplossingen denken. Maar ik, ik zie hem ja. nu even niet... Nou ja, het is een proces van eeuwen. Maar het is ook, in de, het is ook niet vorige week begonnen. De moslims zijn in de 8e eeuw, dus 750, 800, waren ze al in Zuid-Italië en in Spanje en in Frankrijk. 732, slag bij Poitiers. En toen is het een tijdje gestopt. En daarna zijn ze over Turkije, Bulgarije. Of die, die, die gebieden die nu Turkije, Bulgarije, Roemenië, Joegoslavië zijn ook weer naar Wenen, 1682. 11 september 1682 is Wenen ontzet. Hè? En uh, ja, sindsdien heeft Europa een beetje rust van moslims. Maar de, de, de beroepsmoslims, hè, de galieven, de, de, de generaals, de beroepsmoslims... Die zitten, die zitten ons achterna, en dat al eeuwen. En ja, dat, dat stopt af en toe even. en nou, We hopen dat het gauw eens een keertje stopt. Zit er en, nou nog een verlichting in daar? Is dat mogelijk? Ja, dat, dat, dat, dat moet je aan hun vragen. Ik denk dat dat... Nee, maar kijk, u heeft het bestudeerd. De, de, de, over een kans is... Nou ja, als je bij, aan de wet van de, van de, van de sharia houdt, dan is het antwoord natuurlijk per definitie nee. Want iedereen die zegt: ha, oh joh, laten we dansen om de meiboom, wordt afgeslacht. Ja, maar de verlichting is ook dat een, een, een overdreven respect voor waarheid en, en recht. En dat, dat, dat, in de islam is het, is het respect allereerst gericht op de man die heel vroom is, die veel bidt, die veel vast, die naar Mekka gaat, die de, de, de strijd tegen de ongeloven gevoert. En daar hebben wij natuurlijk ook respect voor, voor iemand die de strijd tegen. Het kwaad voert, weet ik veel wat, toch? Er zijn een hoop van Karel de Grote, die, die streed ook tegen het kwaad, weet ik veel. Maar het is de, de, de, het, het, de dingen waarvoor je bewondering kunt krijgen in een islamitisch milieu, dat zijn andere dingen dan de dingen waar je bewondering voor kunt krijgen in een westers milieu. Dat kan je, dat, dat kan je niet. Ik, ik weet niet hoe je dat veranderen moet. Daar ben ik gewoon te dom voor. Het, ja, of nee, misschien is het niet te veranderen, dat je niet dat te niet dom te bent. Maar... Ik denk dat het niet te veranderen is, maar dat is dan... Uh, wie, wie weet wat de toekomst brengen mogen, ik heb geen idee. Nou, laten we hopen. Een beetje positieve tijd, meneer Jansen. Mag ik u hartelijk danken dat u bij ons aanwezig bent geweest? Graag gedaan. Nou, inderdaad mogen we u heel hartelijk danken dat u bent geweest. Inderdaad. Heel graag is... graag ja. Nee, we, we zijn blij dat u toch bent gekomen. Ja, nou, dat was maar vassig. we gaan het niet weer over maar... hebben, hoor, dat u twee weken geleden niet... Uh, daar was nee. zand erover. Ja, was we hadden wel zand erover ingegooid. Nou, uh, nou nogmaals dank, voor uw aanwezigheid. Dank u ja, wel. Nou ja, Deprimerende velden. Ah, over de depressieve velden gesproken. God en over hippies. Je hoort me altijd zo uh, over de muziek, maar bij Jimmy Hendrix hou ik mijn mond wijzelijk. want dit is namelijk goede muziek, Jan. Nee. <tie> in de week dat het de laatste levende wielrenkroon en daarmee de hele pleurensport van zijn voetstuk viel, won Nederland soeverein van Andorra en waarschijnlijk zeiden ze dat ook nog zonder doping. Is er nog chocolaf van te maken en wij zoeken het uit in. Perchten ah. met Leo. Ah. Leo Driesen. <tie> Ja, een hele goeie nacht Jan en een hele goeie nacht Titan. Nou, nou, nou, Leo. Hoor je het verschil tussen nee, René en Jan? Nou, ja, Leanne. absoluut. Die het is gelijk, René, je wil je wel. Hé, hey, maar uh, Leo, luister eens. Wat ja. een gekut heet het wielrennen. Ja. Hey. Ho, ho, ho, hier hè? Ja, nee, nou niet zo gaan beginnen. We begrijpen nee, nee. huis wel dat alleen zeer deskundige mogen zeggen... dat de wielersport een rotte verziekte de teringzooi is. Dus Leo, is de wielersport een rotte verziekte de teringzooi? Nee, nee nee nee, nee nee, het gaat heel anders. Kijk, ik ben, ik ben... Uh, jij ben, ik, jij nee, bent de nee, nee, Gio ben, van het Noorden ben jij. Ik, ik ben, nou zeg, ja, uh, uh, ik ben, met alle respect voor Gio <tots> Want uh, uh, het is een fantastische collega, heb ik ongelooflijk mee gelacht. Je ja, bent de ja, Jean Gilles uh, uh, van het Noorden. maar ben ik hem wel? Zo Nelissen. van het Noorden ben je. Da oh, oh ja, Jean Nelissen. Er uh, komt die boton. En die Stamsneder. Waar is Job? Daar is Job! Maar Job kan alleen aanklampen. Leo, ja. Ja, we goed, wilden het graag even hebben over... Nee nee, in maar, de nee, nee, nee, nee, nee, nee, wacht even, nee, wacht nog even. Ja, oh, nou, ik ben, ik heb het, een tracht een, een, van, van, van een, een ongelooflijk slechte arbeidsovereenkomst met jullie... ...dat ik het zou hebben over het voetbal. En dan komt er ineens wielrennen tussendoor en dan moet ik ook even over wat over gaan roepen. Jij bent uh, toch uh, wielerjournalist ook, Leo? Ga er niet om! Leo? Ben jij, durf, ja. jij, jij bent ook bang hè, als je iets zegt dat je dan het peloton ik, niet meer in mag hè? Ik ben nog veel erger dan Mark Smeets. Ja, echt hè? dat vind ik wel goed. Dus, het is allemaal niet waar hè Leo? Van, nee, van, nee, nee, het bestaat geen schone sport. Nee, precies. Uh, trouwens, wie, wie, wie heeft ooit gezegd, denk je, uh, als het probleem niet tot wij komt dan is het er niet? nee. Nou, nou, jij? Ik uh, denk Ja, dat denk ik ook, ja! Maar Max Smeets, even serieus, ik wil, eventjes, ja. ik wil nu eventjes serieus. Even nee Jan, even ja, moet je naar horen. Die ja. Max Meets. die ja. uh, al die. denk ik tien jaar lang de kontkust van Lance Armstrong, die al tien jaar lang met dat enge gele bandje ja. om zijn hand loopt, die al ja. tien jaar lang loopt te gillen, nou ik weet niet of het... Die man ja. is toch door het ijs gezakt, niet meer serieus nemen. Die pedante oude kerel die ja. altijd maar liep te gillen dat hij niks nee. van af is. Dat is toch gewoon nee. ongelofelijke faalhaas. Weet je wat ik nou zo leuk vind aan jou, Jan? Nou? Dat zijn lekkere korte open vraagjes. Ja, dit was een vraag. Wat vind Ach, jij, ja, Leo? Leo. <laughs> weet je trouwens, wees je trouwens ja, nou, dat... Uh, Leo! weet je dat de Mart, uh, de Mart genomineerd is met zijn boek over diezelfde Armstrong? Ja, voor de ja, NS Publieksprijs. NS Publieksprijs? Ja, boekenprijs. Ja. Boek van het jaar. Oh ja. Weet je, de, de, de, de ellende nou, stapelt al zich op. Al binnen, okay. ja, dat is alleen hey, maar winnen, Maar Leo, even serieus die, die matchmeters er niet meer serieus te nemen, of wel? Nou, als het gaat om uh, wielrennen hè? Nou ja, gaat er een serieus aan mij vragen. Dat is, is toch. Kijk, het is uh, boter, niet boter, maar het is potverdorie en een boterberg op je hoofd hebben. Ja toch? Als je, ik zeg het dit over. Als je, uh, uh, uh, je ik, ik ben afgel afgelopen zomer heb ik uh, weer weer Tour de Jour uh, gedaan. En ik ja, stond ervoor ook, ik heb acht keer de Tour de France gedaan. Ik, ik volg het weer een beetje. M maar niet echt elke dag, maar ik volg het wel. En ik wist, zelfs dat ik het niet dagelijks volg, al wat er aan zit te komen. Al een half jaar geleden had je kunnen weten. is gewoon een kwestie van volgen, want er waren al rapporten van, uh, uh, aan, aan, aan Amerika aangeboden. En uh, dat is weggemoffeld door de federale regering om politieke redenen, wat ze geen zijn van Amsterdam. Het was allemaal al lang bekend. Dus als je nou als klap op de vuurpijl deze week ook nog eens een keer. Ongelooflijk verbaasd gaat lopen reageren van dat had ik nou echt niet gedacht. Ja, dat, dat, nee, maar dan, dan, dan, dan, dan ga je te ver ook in je, in je missen van dingen. Maar Mart Smeets... Gaat, gaat daar zelfs aan voorbij. Maar maar, maar, maar, maar Smeets, hè, die altijd naar iedereen kijkt alsof het stront is, want hij is de grote god. Mart Smeets, ja, je, dat is toch echt niet te geloven hè, dat je dan nog zo pedant bent ook. Ik neem aan dat hij volgende week de gast is, bij Dat dacht ik wel, ja. Nou ja, goed. Anyway, zeg uh, Leo. Dat uh, ja. Nederlands elftal gewoon. Ik, ik heb deze week twee, uh, nieuwe, woorden, uh, twee nieuwe woorden uh, tegengekomen. Ja. En uh, daar wil ik een sessie met jullie over hebben. Kom ik kwam uh, in een of de politiek gesprek het woord tegen probleemeigenaar. Ja. ja. Nou, we moeten daar nou mee. Ik denk dat Marts Smeet zijn probleem eigenaar heeft. In nou dit geval is nou eerst Lance Armstrong, maar dan ja. toch ook wel... Ja, maar, maar nee, maar er nee, zei iemand zo heel destig tover... Ja, dan moeten we nog maar eens even kijken... wie uh, over deze kwestie uiteindelijk de probleem eigenaar gaat worden. Nou ja, ja, dat is dus Barbertje, Leo, hè? Die nou, moet ja, hangen, weet je wel. Nog over, ik nog kan eerst... dat toch even ja. normaal. Ja, nou, dus eigenlijk gewoon zeggen... we gaan eens kijken wie hier, uh, wie hier ervoor gaat opdraaien. Wie daar uh, moet hangen, wie zijn kop moet gaan rollen. Oh, dat is ja, het ja, probleem ja ja. Ja, ja, ja, ja. En ik zat even bij vrouw. Daar kijk ik nooit naar. Nee, maar niet, dat zag uh, ik van. We gaan er niet over hebben. Nee, maar we gaan er niet over hebben. Nee, echt. Nee, nee, nee. Lel... nee, nee, nee we gaan er nee, niet nee, over boezen hebben. Nee, nee. nee, nee, nee, nee we Werd die we we we boerin? Had er eentje over. <racht> ja, over, er is over dat aanraak gebeuren. Daar ben ik niet zo van. Het aanraak gebeuren, <racht> dat is wel grappig. Ja, dat leuk. Ja, hartstikke leuk. Weet je wel wat dat is? Ja, Met 3-0 langs Andorra, dat is ook een schande, hè? Hoezo? Ja, Andorra, daar hebben ze net 11 man bij elkaar kunnen verzamelen. Doe toch eens normaal, je weet het, toch ook wel wat verdedigd is. Nee jongen, het gaat er nou even dinsdag om, even, even Roemenië plat spelen. Morgen ja, wat gaat Oranje zich even kwalificeren voor Israël, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, leuk, ja. Het kampioenschap in Israël, ja. de finale. Ja, dat is toch mooi. Doe toch ja. even gewoon Jan, Jantje Roos, dat is toch een mooie, dat is hartstikke mooi. Ja, hartstikke is ook leuk. Ja. Ja, ik ben toch heel positief, is winnen. niet Morgenavond, ja, nee. nee. 7 uur, ben je al We kijken. Ja, doe jij het verslag, dan. Leo? Jazeker. Oh, oh, dat is leuk. Nou, nou, dat nog een ben ik zeker, kijken. Daarom zei ik het niet hoor. Daarom zei ik het niet. Nee, tuurlijk. Uh, verder nog, uh, wordt Twente kampioen? Uh, nou, ik vond die prestatie van die Baumgartner wel goed. Dat naar beneden stringen, heb je dat gezien? Ja, zonder ja. doping, hè? Ja, zonder doping-twisten. Maar dan, dan moet Patty Black toch ook een award krijgen, of niet? Ja, maar dat hey, is maar... minstens dezelfde snelheid. Leo, vond je het ja. ook een beetje saai? Wat dat stringen? Nou, ik vond het, mijn hart sloeg even over toen ik dus uit de bakkie sprong en daarna vond ik gereden. Nou, toen hij ging rondje, nou, Ja, ja maar wel jij bent in, gewoon, hoort jij bent gewoon een, een, een mismannetje dat zat te hopen dat hij ging tollen, dat het misging. Daar ja. houdt hij gewoon op. Ja, dat is waar. Ja. Geef het maar toe. Nee, ik, dat is waar. Ik had, ik had graag gezien hoe groot dat gat zou zijn wat hij zou slaan. Ja, maar. <laughs> wat ja, verdoordeel. Nou, ja. ja, dat gaat vast nog uh, wel een keertje uh, mis. Ja. Hé hey, Leo. Bevolking. Zeg maar, het is de Bolscoach goed, hè jongens? Ja, fantastisch, maar ja wat vind jij nou van Kuitgate? Kuitgate, vind je nou van Kuitgate? Kate. Ja, dat Ja, heb je niet gezien na de wedstrijd? Wat ah, ik heb. Uh, de, Kate Kate. Ik heb uh, dit interview met Hans Kraai. Bedoel je? Ja. Ja, dat vond ik het tegenkrommel. Nou, he. oh, leg het even Van uit. de kant van, nee, van Kraai. Ik heb Natuurlijk, nou, dat begrijp ik. Ja, ik wil denk ik van Louis uh, Zeker voor zijn doen, dat zeg ik zonder enig cynisme. Die rustig, vond ik heel erg rustig. Sommige hey. uh, en, uh, en en mensen die luisteren, die hebben erop te wachten dat hij dat zich kwaad maakt of zo. Of dat hij uit Hallo. de dak gaat. Uh, wat uh, Kun je heel even voor de uh, luisteraar uitleggen wat er gebeurde dan? Want niet iedereen heeft die kut die uh, wedstrijd gezien. met... Uh, en wat gebeurde er met Hans Krai junior en Kuit en, en, en, nou, en vooral? Hans Kraai uh, junior. Die dacht een uh, heel serieus onderwerp uh, te hebben aangesneden. Door eens nou. dus even het onderwerp Kuit Kuiten. Uh, aan te snijden. terwijl, ja, uh, het is helemaal geen onderwerp. En dan ging je Louis over doorzagen of hij, uh, weet ik veel, is een soort zoethoudertje, Dirk uit de aanvoerdersband had, helemaal, uh, doet allemaal, helemaal niet de zaak als Dirk uit nee. het leuk vindt om erbij te blijven. Ja. Dan, en Dirk uit regelt trouwens hele andere dingen, dat voetballende dus jongens willen graag dat hij erbij blijft. Ja, want uh, Dirk is een uh, grote uh, seksliefhebber, Nou, daar weet ik niets van, uh, Jan. Nou, dat bedoelde je te, te zeggen, hoorde, dat, dat, dat Dirk, Dirk uit dat de hoeren regelt voor Oranje. Wat doet hij? De hoeren regelen gaan ja, roos. Nee, echt. Oh ja? Nee, nee. nee maar, wat bedoelde nee, nee, jij nee. dan? Ik heb er gewoon drugs, dacht ik. Nee, maar... nee, nee, nee, Kaartavonden en oh, ka en en. Uh, oh. En ganzenborden. En gansborden. Inegale scherretjes, dacht ja. ik. En Jadzee, nee, hoor, er is helemaal niks met hoeren. Want sorry hey, oh, oh, hoor, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat nee ze nee helft nee. van die Roemenen kunnen winnen, trouwens. Ik ben het toch nog wel een beetje nerveus. Over. Ah, je hoort, kan mij de rotten het Nederlands ja, elftal afdoen. Kan mij wel. Ik vind het toch wel leuk als met zo'n elftal met jonkies hebben als jullie. Wat vind leuk. jij, Leo? Ik heb een wissel, er is Wat denk jij? Kunnen we dat redden? Kunnen we dat redden? Dat is de EK. Drukje verliezen naar huis, tering, zo. Roemenië Roemenië Die schaap je toch dood? Ja? Roemenië gaan we winnen met uh, ja? 1-0. Ja. Hey Leo. Ja. Uh, ik vond je sterk vandaag. Ja. En uitgesproken. En leuk dat je ook iets over wielrennen wilde zeggen. Ja, Toch een heel sommer. mooi officieel ja. statement namens Echter Jan richting uh, Mart. de buitenwereld. Ja. ja. Heel fijn. Nou, wil je nog iets doen of zeggen of uh, zoiets? Heb je 25 tot grijs gelezen, uh, Leo? Geschreven. <laughs> Vooral die pijpscenen van mooi, Leo. Dank je. Leo. Graag gedaan. Wil je nog iets zeggen? Nou, ik wil Nee, ik had zo Ik moet me heel erg concentreren op René en Winnie. dat kan best wel. Ik dat lukt wel. Komt niet zo raar. Nee, maar mensen verwachten toch wel dat je het doet, hoor. Ja. Oké. Dat was Willy. Nee, we zijn niet. We met Nee, die is ziek. Nee, René? René? Willy is zojuist niet lekker geworden. René? Hoe is mijn René? Oh, je bent die bril van Willy dan maar. Nou, dan gaat het wel goed mee. Leo, Lietje, dank je wel. We slapen lekker een dag. Leo! Wat was dat? Wat was dat? Wat was dat? wat zie je doen jongen? Goed hè. Heb je graag aan de stoel? Daniel. hij haalt dat zijn kuitrecht uit, Mafrik, want ik word er weer mee geassiseerd. Dan, ja zeker, doen we! Goed zo! Hoi, Leo! Hoi! Echte jammer. Menig vrouw in dit land heeft hem van dichtbij ontmoet. Maar de meesten hebben hem bij ons gehoord. Onze Martin! Martin houdt van een geintje. Liever gezegd. Martin houdt van lachen. Maar ik ben toch wel heel bedroefd dit weekend ingegaan. Ik ben van die generatie van love, peace en happiness. Wij stonden voor die vrijheid. Voor die openheid. En die medemenselijkheid. Dus wij hielden van die Nobelprijs van de vrede. Tegenwoordig... Schaam je je dood voor deze poedelprijs? Het begon natuurlijk dat die terrorist Yasser Arafat hem kreeg. Die oude Palestijnse vlieger had meer bloed aan zijn handen dan die gemiddelde keurslager. Toen kreeg die Amerikaanse president Obama de prijs. God mag weten waarom. Die kerel was toen oorlog aan het voeren in Irak en Afghanistan. En vrijdag werd bekendgemaakt dat die Europese Unie hem had gewonnen. Wie? De EU? U weet wel. Die geldverslindende, ondemocratische, arrogante, elitaire stinkloep in Brussel. Dat touw dat ons in een avontuur heeft gestoord... waar ze die gevolgen niet van konden overzien. De reden waarom we nu in een crisis zijn beland. Die hoefters die ons geld hebben afgepakt, onze pensioenen willen plunderen... Onze wetten willen veranderen, heeft die Nobelprijs voor die vrede gewonnen. Waarom in godsnaam, vroeg Maarten zich af. Omdat die groep grootverdieners van uw centen zich hebben ingezet voor 60 jaar verzoening, vrede. En er komt die democratie. De baas van die EU, Van Rompuy, is godverdamme nog nooit door die volk gekozen... Wat een schande. En daarbij vrede. Als er één reden is voor de grote Europese oorlog... is het wel dat falen van diezelfde EU. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Stel dat je smierlappen zijn het tuig. Hoe durven ze? Zo, dat was dat. Valt hier nog wat een ooitje? Ja, bij GroenLinks wil sinds de verkiezingen niemand bellen telefoon komen. Er is ook niemand meer trouwens. Bij de SP des te vaker. Je kunt veel van onze socialisten zeggen. Maar ze verschuilen zich zeker niet voor het Haags geluid. Een hele goede nacht, Sharon Gesthuizen van de SP. Hele goede Juist, <laughs> Dat is binnenkomen! Wat een, wat een krachtig zeg! Hey, uh, uh, Sharon, uh, nou je kent het hele drama van de verkiezingen natuurlijk wel. van 39 nu weer terug naar 15. En nou is verdomme, uh, uh, die, die, die gasten van de PvdA heel hoog in de peilingen. En, en die zakken nu weer, en gaan jullie weer omhoog? Ja. Wat is dat toch? Waarom, waarom tijdens de verkiezingen wint de PvdA en tijdens de peilingen de SP? Ja, dat heet strategisch stemmen, hè. Dan ja. uh, denken mensen van, uh, we houden Rutte uit het torentje en we stemmen op Samsung. Maar ja, dat uh, gaat niet lukken, ben ik bang. Nee, zeker niet. Maar, maar uh, de grote grap is dat men ook nu al weer klaar is met de PvdA. En dan hebben ze dan dat klote beleid ingevoerd ook? Nou, ik weet niet of ze er al klaar mee zijn. Ik bedoel, dat lijkt me een beetje te vroeg om die conclusie te trekken. Uh, ik weet wel dat er gewoon dus ja, een hoop mensen strategisch hebben gestemd. En die mensen zijn denk ik wel bang dat nu de Partij van de Arbeid met alleen de VVD gaat regeren. Maar dat er dat niet een... helemaal het linkse sociale beleid uit gaat komen... Nee. wat Diederik Santom voor heeft voorgespiegeld. Nee, maar dat is toch eigenlijk dat hele, dat is toch het failliet van de peilingen, dit zegt Dat we zelfs na de verkiezingen nog peilingen hebben, is al een godver eigenlijk. <laughs> ja, dat en vind dan, ik dan ook. En, en, dan, en ja. dan hebben jullie verdomme binnen de kortste keer straks weer 70... voor uh, zo virtuele zetels. Is het niet tijd om die Maurice de Hond te gaan belegeren daar? Zeg, hou eens op met die blauwe <laughs> Ja, wij zijn uh, niet zo heel af van het belegeren... maar uh, ik snap wel uh, wat jullie bedoelen. Ja, het is gewoon heel erg lastig. Uh, en eigenlijk moet je als politicus dus gewoon altijd het hoofd koel houden en je niet zoveel van die peilingen aantrekken, maar ja, dat is lastig. Maar eens. nog even, even een ding over die peilingen. GroenLinks links op twee. Sorry. <lacht> ja. wow. wow, zielig hè? Wow, zielig hè? Eigenlijk. Ja, ik vind, ik zit daar zelf niet om te juichen. Nee, nee, ik nee, nee. nee, maar wel heel dus zielig. zielig. Ja, ik vind het triest. Ja, ja, ja. Maar wat ik denk aan, aan niemand dat dan uh, in die partijen. En dan weet wat een grote grap is. En dan zijn jullie toch. Ja, Bij jullie is er nooit gezeik. Eigenlijk een wonder van organisatie en discipline. <laughs> Dank u wel voor het complimenteren. Ja, ja, ik denk, weet jij, je, bedoel, je zit daar natuurlijk vooral om uh, um je werk te doen... en uh, niet om elkaar uh, vliegen af te vangen of de tent uit te vechten. Ja, maar meestal en zie je uh, het wel in de politiek, inkomt. is dat juist vaak. Hè? De, hè, je, je, je, en nou, helemaal natuurlijk met zo'n zo vrouwenpartij als GroenLinks... dat zijn allemaal meisjes met ambitie. Nou, die gaan oh, elkaar krabben oh, en, en de oh, haren vliegen. Wat oh. is er? Ja, dat? Gelukkig, maar. Jullie dat het zo een, altijd gezellig. Dat jullie nog zo'n oude teddybeer de top hebben zitten, die het een beetje regelt. Uh, wie bedoelt u precies? verschillende woorden. Het is ja, ja, oh, dus een zo oude patriarch. Meer. Nou, dat is ja, wel een en die, Jantje die... Marijnissen, die telde dus vlak die ook niet even niet uit. Ook een ah, oudere... Ik weet niet of ik die heren nou in een miniatuurversie bij mijn onderlaat zou willen hebben, eerlijk gezegd. Dat uh, denk, ik, uh, denk ik niet, In de maar... miniatuur zeker niet, nee nee nee. <laughs> nee. nee, nee, nee. Maar wie maar, wel? Uh, lu luister, ik bedoel, kijk, we weten natuurlijk allemaal in de politiek, uh, dat kan heel erg, uh, ja, dat, dat kan echt de oorlog zijn. Ik bedoel, dat ja. je bent natuurlijk echt aan het strijden voor je idealen. Dus dat dat gepaard gaat met emoties, dat is niet zo gek. Maar als die strijd tegen elkaar ja, is, dan is het alweer misschien wel een beetje overdreven. Sorry, wat zeg je? Als die je strijd nou tegen elkaar is, dan is het wel een beetje overdreven. Ik begrijp wel dat je, dat je, dat je emotioneel raakt van politiek bedrijven. Maar deze mensen zijn emotioneel aan het raken door elkaar dolken in de rug te steken, binnen de eigen partij en de geleden ook. Ja, dat is jammer. Nou, Hé, hey, mevrouw Gechthuizen, ja. wie wilt u dan wel graag uh, onder de lakens? <laughs> nou, uh, dat, dat zijn dingen, oh, ik zou het best graag willen vertellen hoor, maar daar krijg ik spijt van. Dus ik hou het lekker voor mezelf. <laughs> ah, we het gewoon een keer in mijn hoor. Maar het ja, dat het zal ik doen. De he? volgende keer dat Echt? we elkaar zien, dan gaan we geen kunst uitzoeken, maar nee? dan gaan we gewoon uh, ja? gezellig over dat soort dingen praten. Ja, <laughs> ja. Heeft u 50 ja. Tinte Grijs al gelezen? Nee. Oh, nou, uh, als u. Dat dus vinden wij een je... hele geruststellende getal. En heeft u die kerel <laughs> nog uit die luchtballon zien flikkeren? Nee, ook niet. We nee, hebben het hele weekend-fractie-weekend uh, oh weekend gehad. En, uh, Alweer? Ja, is er uh... nog wat uitgekomen? Ja, Staat iedereen, nog dat dat wat Staat iedereen nog steeds als één vrouw achter Emil? Wat zegt u? Zat iedereen nog steeds als één vrouw achter Emil? Ja, zeker. Goed en zeg. wat is er nog meer uitgekomen? Moeten we weg het koendoes? Eh, wat even denken, wat hebben we vandaag allemaal nog bedacht? Ja, dat we er gewoon weer vol tegenaan gaan, dat is het eigenlijk. En daar doen jullie heel weekend over? Ja. jullie hebben lekker blikjes bier gedronken en zo, bij jullie is het ook wel gezellig. Ja, dat wel, maar ik heb zelf, ik moet eerlijk zeggen, dat ik een beetje saai huismiep was dit weekend. Dus ik was een beetje moe. Een beetje moe, een beetje moe. Ja. Saai huismiep. Ja. Ja. Ja, share, nou ik ben toch wel een beetje benieuwd naar dat, naar dat onder de lagers gedoe. Ja dan, ik raak dat toch niet, uh, kan het niet heel snel van me af nee, hè. Dus ga ja. jij het even over met de politieke vragen? Ja vraag, het is wel jongen. nodig want ik heb altijd koude voetjes. Dus, uh... oh. Is het nodig dat er iemand uh, onder de lagers ja. komt bij u? Ja. Ja. Nou dat is toch ook wel wat dat de politica dat zo zegt hey. hè, Radio 1. Ja gebeurt <laughs> niet vaak denk ik. Maar uh, gesproken over vrouwen in de politiek zegt wat fijn hè, voor de SGP dat er in 2013 eindelijk vrouwen mee op de kieslijst mogen. Ja, het is niet hun standpunt, maar ik ben daar persoonlijk natuurlijk wel blij mee. Ja, ik vind het een goede zaak. Ja, maar aan de onderkant... Ik hoor bij u een beetje teleurstelling. Nee, dus nee helemaal we maar, niet. Ik vind het juist leuk, die vrouw in de politiek. Nee, dan gebeurt er tenminste nog wat. Wijken. Kijk eens nee. naar GroenLinks. Ja, dan ja, dan dan. maar hopen dat het de SGP zo niet zat te gaan. Ik denk dat dat alles meevalt Nee, maar weet je wat ik een beetje heb... En, en, oh, nu ga ik me op gladde ijs. Nee, nee, nee ga maar op nou, gladde ijs. Ik trek Het wel punt is dat de meeste van die SGP-vrouwen het ook niet willen. Die vinden namelijk ook dat dat een mannenaangelegenheid is. Dat En dat is hun goed recht. Ja, precies. En dat is helemaal zo. Dat mogen ze helemaal zelf weten. Ik heb al de indruk, indruk dat die vrouwen er heel erg meegaan, maar dan toch wel iets hebben van. Nee joh. Gret Jaap, ik zou het toch ook best met de kieslijst willen. Nee, joh. nee! Ja, maar ik wil toch heel. Nee! Nee, zo werkt niet. Zoiets. Nee, nee zo gaat er echt niet. Nee, die vrouw die zegt. Oh, wel... ga naar je afwasmachine! Heb je nee. veel koffie gedronken? Nee, meer zo, dat stel ik me dan voor. Zo'n vrouw als die hem eigenlijk best wil. Op de kieslijst, en heel blij is dat dat, dat geregeld is je bent door meneer schreeuwen. Ja, maar dat bedoel ik, dat denk ik dat het zo nee, gaat. In dan, dan die... mevrouw oh, sorry, bent u geschrokken? Ja, ik, ben, ik zit met open mond te luisteren, inderdaad, maar volgens mij valt dat wel oh. mee. Ja, Ze nou, nou, uh, ja, moeten <laughs> zich gewoon aan de regels houden, en die zijn heel duidelijk. Ze oh. mogen niet onderscheid maken op seks. Ik bedoel, ik mag ook niet zeggen, ik vind dat meneer Roos veel te blond haar heeft. Nou, en die mag zicht. geen lid worden van onze partij. Ik bedoel, dat zeg ik toch ook nou, niet. Ik zou wel duizend redenen bedenken waarom meneer Roos geen lid wordt van uw partij, hoor. Oh ja? Ja, dat is echt, uh... nou, een, een, nou. Van de, een van de overheden is denk ik dat ik geen socialist ben. Nee. Ja, dat dat het al moeilijk maakt. Je, je gaat vast wel vermoeden. En, en, moet je echt niet willen hoor. Dat is echt. Dat, dat en is, en een dat een dat het vijfde kolom, kolom haal je dan binnen, dat is nou, een gaan in kind. Dus. Zeg Jan. Als je, ja. Jij komt uit die tijd van de oorlog, moet je mij dan niet even bestemmen. Dus jij hebt toch nog bloembollen gegeten en zo. Ja. En melk nou. gedaan. <laughs> Mevrouw uh, Gesthuis, dus heeft u nog iets uh, wat u kwijt wil? Uh, ik uh, hoop dat u uh, straks lekker kunt gaan slapen na de uitzending. En, uh, ik dat dacht het, uh, dat u wel zou beginnen over de cloud en, en de Amerikanen die meekijken of die muzielige mensen in asielcentra. Hebben uh, wij er nog tijd voor dan? dat ja, meneer Roos over... die leek alweer alsof hij aan het afronden was. Ja, wel, maar meneer Roos wil het alleen maar over koude voetjes in bed hebben. En dan duiken onze luisteraars niet zo veel. Je bent meer je van, gewoon... de inhoud, ja, dus. ben ja, van de inhoud. Ja. Ja. Ja, ik ook, maar dan op een ander vlak. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hebben we het dan de volgende keer ook over? Nee, dat klopt. U zegt van de cloud inderdaad, gisteren werden we opgeschrikt door het bericht... Ja, wat natuurlijk eigenlijk voor niemand nog nieuws was... dat het inderdaad zo is dat alles wat we in de cloud opslaan... en wat op de een of andere manier op een Amerikaanse server staat... of wat op een server staat van een bedrijf... die onder Amerikaanse wetgeving valt... Uh, dat we uh, ja, daar rekening mee moeten houden dat de overheid en de VS daar gewoon bij kan. Ja, ik vind dat een hele vervelende gedachte. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik had niets anders verwacht, inderdaad. Nee, ja, dat is het stomme. We weten het wel. Dus ja, mijn eerste vraag aan de minister van Justitie was ook wist u eigenlijk al dat dit zo uh, was? En ja, uh, legt u dan eens uit waarom u daar niet uh, gewoon meer rugbaarheid aan heeft gegeven? Want ik kan me niet voorstellen dat ze er op het ministerie niks van wisten. Nee, en dan moet dat buitenlandse zaken, Roosentaal of Justitie opstelten, die moeten er iets van geweten hebben. Maar ah, dat interesseert toch allemaal niet? We zijn nog een meest getapte land van de wereld. Maar ah, uh, dat kan we... toch niet? Dat zijn nota bene twee VVD-ministers. Ik bedoel, kom op zeg. Ik bedoel, een beetje een liberaal die kan ja. dat toch ook niet over zijn kant laten gaan. Meneer Roos. Ja, dat is waar. Misschien moeten wij dan ook maar eens in, in, in de fluit die kant laten Nee, horen. ik ga niet de politiek ja. in. Nee, ja, ik zie jou wel weer zitten bij Nee, de, ik ga niet nee. de politiek in. Nee, maar wat jongen... moet een overheid doen? Ik bedoel, dan denk ik van ja, als je het niet 1, 2, 3 kan veranderen met zo'n Patriot Act, dan kun je je burgers in ieder geval goed voorlichten. Ik bedoel, we hebben zo'n NCSC, National Cybersecurity Center. Ja, die, uh, die heeft er wel een mooie taak in denk ik. Nou, u heeft helemaal gelijk ook hoor. Zie je dat we nog een stukje inhoud hebben gehad? Dankjewel. Zo, zo erg was het toch niet, Jan. Nee, mevrouw Gesthuizen, mag ik u een hartelijk warme voeten wensen van vannacht. Ja. En uh, ik kijk er naar uit dat hij mij eens in het oor gaat verluisteren. Wie dan dus uh, onder die lakers ja, maar, en dat soort ik zaken. Ik hoop dat ik van jou dan onmiddellijk hoor hoe het zat. Uh, ja. Nou, ik weet het niet. Het hangt er vanaf wie. wie als hij, uh, we als gaan vrouw... het after teddyberen hebben, dat gaan we doen. Zeker, als mevrouw Gesthuizen jouw naam noemt, Jan, dan, dan meld ik het. Geef je de Zeker. door. <laughs> mevrouw Gesthuizen, slaap lekker voor straks. Bedankt, en, dank uh, u wel. Hele dag, dag, dag. Het Haags geluid. De liefdespanter maakt zich weer eens druk, en dit keer om verkeersboetes. Dagboek van de liefdespanter. In de categorie droevig nieuws. Deze week is bij Huizen Heemskerk voor een recordbedrag aan verkeersboetes in de brievenbus gevallen. Dit voornamelijk dankzij de gloednieuwe trajectcontrole op de A2. U weet wel, die snelweg, het filevrije pronkstuk van Rutte 1... waarop je met gemak een Boeing 747 kunt laten landen... zonder dat het spitsverkeer daar noemenswaardig last van heeft. Nou, het zijn uh, in principe allemaal kleine bekeuringen. Zo'n 50 piek per stuk voor gecorrigeerd 6 km per uur... boven de toegestaande snelheid van 100 km per uur. Plus een paar uitschieters, gevalletjes haast om thuis te komen, want twee drukke banen en een groot gezin. Waarbij ik of mevrouw Heemskerk 15 tot 20 kilometer per uur te snel gingen. Die grapjes doen al snel 130 euro per stuk. Daarboven pikt het Centraal Justitieel inkassobureau nog 6 euro per bon aan zogenaamde administratiekosten. Ik denk dat we al met al deze maand zo'n 700 euro aan verkeersboetes moeten afrekenen. En dan nu het perspectief. Volgens mij is 700 euro ongeveer het bedrag... dat ...een bijstandsmoeder met acht kinderen maandelijks heeft te besteden... ...aan huur, gas en licht en boodschappen. 700 euro is ook ongeveer de boete die je in Nederland moet afrekenen... ...voor een enkelvoudige moord, een gewapende overval met drie o jachtgeweer ...of een bijzonder perverse reeks brandstichtingen in een Noord-Nederlandse gemeente. Voor 700 euro, tenslotte, kun je ook alle inwoners... ...van een middelgroot Afrikaans ontwikkelingsland... ...ongeveer acht jaar voorzien van rijst en water... En dus is 700 euro een krankzinnig hoog bedrag om te vragen voor vijf keer een klein beetje te hard rijden en twee keer een iets groter beetje. De waanzin is compleet bij de wetgever die de arme burger onderwerpt aan een volledig geautomatiseerde vorm van gewetenloze struikroverij. Enkel bedoeld om de schatkist te spekken en de hardwerkende Nederlander van zijn zuur verdiende centjes af te helpen. Met veiligheid heeft het allemaal in elk geval niets te maken. En ik roep de regering dan op deze verkapte belastingheffing per directe staken... deze schandalige, ondemocratische vorm van diefstal te verbieden en boeven te gaan vangen. Het is tijd voor een volksoproer of minstens een referendum... waarin we ons de vraag moeten stellen of we een land willen zijn... dat onder het mom van veiligheid zijn eigen burgers besteedt... Of een beschaafde natie waar de redelijkheid en het proportionaliteitsbeginsel nog begrippen zijn met enige praktische waarde. Als Fred Teven zegt dat je een inbreker gerust voor zijn flikker mag schieten als hij jouw huis en haard bedreigt, is het land te klein. Als honderdduizenden burgers stelselmatig worden bestolen door de Nederlandse staat, zwijgt iedereen en glimlacht men meewarig. Dit land is de redelijkheid al lang uit het zicht verloren. Hier rest nog slechts de gierende waanzin van het CIEB. Dagboek van de Spanter. Je kan nu gratis bellen naar 0801 12 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die stelling van vanavond is... de Nobelprijs voor de Veden is een lachertje geworden zo. No. Ja, morgen trouwens kun je ook voor het laatste stem uitbrengen voor de NS Publieksprijs voor het beste boek van afgelopen jaar. Ah, boek! Aan de telefoon, Jan, ja ja, één van de genomineerden. En wel Simone van de Vlucht voor haar boek In mijn dromen. Goedenacht. Goeienacht. Goeienacht. Nou zeg, je bent al vier keer eerder genomineerd en je hebt de NS Publieksprijs al een keer gewonnen met Op Klaar ligt de Dag. Ga je weer winnen? Ja, twee jaar geleden was dat. Maar ga je weer winnen? Uh, ik denk wel dat ik een grote kans maak, maar ik zou net zo goed een goede tweede kunnen worden. Maar dus ik, ik lager het dan spannend. dat niet. Nou, ik vind het wel heel goed, aan zelfvertrouwen ontbreekt het je niet, dat is een, nee, dat is, uh, <laughs> dat is een mooi ding. <laughs> dat is waar. En, waarom... en wie, wordt dan? wie is eigenlijk de grote enge concurrent, want we hebben natuurlijk AFTH en Paulien yeah. Esther Verhoef en Suzanne Vermeer, alleen oh, nee. eh, Mart, die staat er ook bij met het boek over die wielrenner, maar die hoeven ja, we dus niet meer serieus te ja. nemen. Mart weet! Ja, <laughs> maar ja, het is natuurlijk wel, He? mensen hebben al een maand kunnen stemmen en dat is nu pas bekendgemaakt. Ik denk dat Nederland al heel lang klaar met Marts meetjes hoor, al zeker een maand. Zeker! Dus vertellen we hem gewoon niet mee. Maar wie is dan de doodgeverfde 1-2-ex-equo concurrent, denk je? Ik denk Tonio. Oh, zou kunnen, dat is wel zielig Ja, dat gaat over zo. Hé, Simone van de Vlucht, is het chick-lid wat je schrijft? Nee. Ah, ik niet. Ja, ik veel. Bloedstollende spanning. Chiklet, ja, nee, maar op, op. Ja, omdat, er, omdat de ene heet op klaarlichte dag... en de ja. andere in mijn dromen, de, denk ja. ik... dat is uh, vrouwenporno. beetje vijftig tintig huis. is ik chicklet, dan vrouwenporno. Nee. Nou, dat is nog wel een hele wereld ja. tussen, hoor. nou Misschien, wat Jan denk ik bedoelt, is... Uh, misschien moeten jullie qua titel eens even... wat, wat, wat, wat, wat uit de boeketreekshoek verdwijnen. Dat is wat je zegt, Jan. Je moet ook gewoon de achterkant van het boek even lezen. Ah. En vrouwen houden over het algemeen ook niet... van die hele bloedstollende trillers. Als gevurgd in het bos en nee, uh. schot in je nek en dat soort dingen. Ja. Nee, dat zijn nou ja, niet echt, echt titels weer. op de vrouwenafdeling. Van mij werkt het meteen. He. Ik heb echt je schot in je nek. Marvel je nek hebben. Ik lees met die al. Spoken in je hol, weet je wat dat soort. Hé, maar uh, uh, AFT van de Heide. Uh, ja. Is de grote concurrent? Ja. Of, ja. of heeft hij eigenlijk al gewonnen? Nou, nee, nee, natuurlijk niet. Je kan morgen de hele dag nog stemmen. Dus uh, ik zou zeggen. Geneer u niet. Uh, SMS. In mijn dromen naar 225, blablabla. Bla. Ja, precies. Ja, precies. Nou, ja, we gaan, dan moeten we misschien heel kort vertellen waar het over gaat. Het gaat over de de, was... ja. een mevrouw die heet Rosalien. Ja, laten we dat even doen. op op over terroristische aanslagen. Ja, precies. Nou, ja, maar, ja, ik vertel wat het eens hoor. Mag we maar gewoon ietsje langer hoor. Ja. Ja, ja, terroristische aanslagen. Ik bedoel, uh, onze luisteraar heeft een korte spanningsboog, maar het zit nog iets. Ja, we zien zo kort. Oké. Nou, het gaat over een jonge vrouw die over paranormale gaten beschikt en voorspellende dromen heeft. Oh ja. En uh, daarin droomt zij over een, uh, over een aanslag. En als ze zelf al zoiets in die richting meemaakt, neemt ze de tweede droom zeer serieus. Nou. En uh, probeert ze die aanslag te voorkomen. Meid, wat klinkt dat spannend. Ja, nee, als je dat nog weet, dat, dat, dat, dat de man, hè, die stort dus wel neer, hè? Ja, die stort dus wel die stukken, mee. Die gaat wel met het vliegtuig ja. mee. Volgens mij heb je nu... Uh, nee, dat staat, dat staat overal nee, dat op de NS-publiekspresseite. Het is dat open, is. dat is, dat is ja. bekend. Dat, dat is we niet straks uh, nog een sms van mevrouw van de Vlucht krijgen. Dankjewel dat je ploft wel. de hoek. Dankjewel, de plof komt. Dat dat ja. Nee, dat, dat, dat, dat nee, zal je wel nog niet. Dit was vrij vergaardbare informatie, Jan. Het is echt wel spannend. Maar is het iets waarvan je zou denken... moeten wij ook, echte Janne zijnde, ook wel lezen? Zeg dus ja, voor mannen goed, moet je zeg dat maar. Lezen. Ja. Alleen al om de dubbele lading in het boek. Want uh, oh. anders leer je ook heel veel over de islam. En wat er nou precies in de Koran staat. Want mensen beweren natuurlijk van alles. Ik hou helemaal niet van dubbele lading. Uh, ja, het is toch ook wel goed ja, we om wel voor jezelf te ladingen. toetsen. Ja, wat nee. er nou allemaal. Uh, ja, precies. Nou, dat is toevallig heel relevant. We zitten hier natuurlijk met de Arabist Hans Jans. Dus we zijn al behoorlijk uh, bijgeschoold vanavond. Oh, dat is uh, mooi. Eh, eh, eh. Wat, wat, vertel eens in het kort, wat, wat worden we van jouw boekwijzer van de Koran? Naast alle wijsheden die we vannacht al hebben gehad? Uh, de zin en onzin die beweerd wordt. En, uh, Noem eens een zin of onzinnig ding wat beweerd wordt? Nou ja, dat gaat zo diep en dan moet ik het ook allemaal weer uit mijn hoofd kennen wat ik heb geschreven. Ja, dat gedoe dat, nou dat nou ook allemaal zelf bedacht en opgeschreven. Hoe zit het? Nou ja, eigenlijk gewoon hoe, hoe dingen uit de context worden gehaald en verkeerd uh, herbruikt. En dat is eigenlijk wat ik uh, wil aantonen in dat boek. Dus het is een thriller, maar het is ook eigenlijk. Wel een politiek meer. manifest, feitelijk. Een beetje wel, ja. Een beetje wel. Maar ben je is niet bang wel. voor een fatwa? Nee, niet meer. Het boek was al een jaar uit. Dus oh. dat zou zouden nee, ze een beetje lang zijn. Nu, nu ja, zijn. Maar, maar dat gebeurt vaak hoor. Dan, dan, dan, dan horen ze op een gegeven moment dat er in 1986 een filmpje is uitgebracht. En dan worden ze helemaal ja. gek joh. Dan gaan ze op een gegeven ja. moment nou, een als je, als je, als je popper prijs van wint. Simone van de Vlucht verbranden joh, in Cairo. <laughs> Dat nee want ik dat zeg best wel aardige dingen over de islam dus oh, je bent van die kant. maar die maar die mensen die kunnen helemaal geen Nederlands lezen dus die, dus dat dat ik zo dat ook verder niet nou, ja. nou ja. Dan, dan, dan, ja, wel wat we zeggen we het er nu voor de zijkant nee, bij lief voor moslims is, dat is precies de reden dat ik dat boek geschreven heb voor, uh, om dit soort dingen oh. een beetje te die okay, nou, ja. ja. Lieve moslims luister goed de mevrouw van de Vlucht, heeft het goed dat is ze meedoen niet eens wel eens een aanslag maar niet helemaal zeker dat jullie dat hebben gedaan dat boer is we ja precies wij ook kunnen zijn eigenlijk goed oké nou Um, um, Jan, um... Wat, Jan, zo van, heb je nog een vraag voor mevrouw van de Vlucht? Nee, Ik, ik weet helemaal niks van uh, chicklid after, dus ik kan helemaal... Het is geen chicklid, het zijn thrillers. <laughs> het zijn thrillers. Oh. Het je hebt heb, heb een, heb een nicht die, die heel hoog in de triller hey, is. Ik ben zelf een nicht. Hey, uh, <laughs> mevrouw van de Vlucht, heeft he, he, nou, u die uh, 50, 50 tinten grijs al gelezen? Uh, ik ben uh, tot de helft gekomen in deel 1. Ik denk als ze nou nog één keer een orgasme krijgt, dan uh, Of het op de orgasme in, want toen wist ik het wel. Maar uh, doet het nou met een vrouw uh, wat men zegt dat het doet? Nou, met mevrouw van de Vlucht blijkbaar niet. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. De real thing is toch altijd beter dan letters op papier, hoor. Begint u nou gelijk te eigen? Ja, een beetje ik wel, hè? U Ik vond het ozen oh, uw zuchten. Zucht u nou, het zuch oh. was heel goed, hoor. <laughs> ik denk en, dat we het hier gewoon bij moeten laten, eigenlijk, Nou, mevrouw van de Vlucht, uh, we gaan heel snel uh, in mijn dromen lezen. Ja, doe dat. Want, uh, en morgen kunnen ze stemmen op uw boek, hè? En, als, ja. en stel ja, morgen, nou dat u het wint, hè, want het kan in één keer gebeuren dat alle echte jammerluisteraars, ja. en dat zijn er ook, we, we zo. Ja, dat op uw boek gaat stemmen. Krijgen wij dan nou nog ergens iets dat wij zeg maar oproepen dat er iets tegenover staat? Eh, uh, nou, daar kunnen we natuurlijk altijd over babbelen. Hey, hey, hey, ik vind, Ik heb het idee dat met Simone van de Vlucht veel onderhandelbaar is. Ik vind het fijn, ik vond het gezellig. Stem allemaal, ik het stem allemaal, met dromen. Buiten gewoon allemaal ja, Ik In mijn dromen van AFD van der Heijden. Stem Dag. allemaal. Dag. Ja, Simone. Dag. Wat een geleuter, geleuter. Wat een geleuter. Toen de nieuwe president van Amerika, Obama, de Nobelprijs voor de vrijdag kreeg... Terwijl hij op dat moment twee oorlogen uitvocht, was het al het begin van het einde. Nou. Een aanmoedigingsprijsje werd wat? het. Een aanmoedigingsprijsje werd het. Zeg je nou wat of niet? Ja, ik ja, verstond je niet. Een aanmoedigingsprijsje, wat is het dan? Komt het er slecht naar uit? Zo. Nou, goed doen het nog één keer. Ja. Een aanmoedigingsprijsje werd het. Zo goed? Ja. Maar vanaf deze week is het niets meer dan een volprijs. Met de keuze voor de EU is het een totaal ongeloofwaardige podcast geworden. Want de EU verdient maar één prijs, Jan, de... Uh, de volprijs. Nee, dat... dat Troostprijs. We... Troostprijs, ja. ja. Uh, dus, wel gratis oh. naar 0121. <laughs> en Geef je mening over de stelling van vanavond. En wat is de stelling van vanavond? De stelling van vanavond is... De Nobelprijs voor de Vrede is een lachertje geworden. En ja. als jullie denkt ik bel, maar dan wordt niet opgeromen. Dat klopt, want alle lijnen, die zijn bezet. En blijft dus lekker proberen. Nou, dat heb je mooi gedaan. Nou, hangt er iemand nou, aan de, de lijn die volgens mijn informatie Brain heet? Waar dat geen Brian eigenlijk? Brain, ben je daar? Brian heet het. Ja, zie je wat? dacht ik al. Die mensen kunnen niet spellen hier. Een, een woord van ja, vijf letters nee, is, is te spellen. machtig, hoor. Ja, mensen precies omdraaien. Maar Brain is natuurlijk wel iemand zoals men jou zou kunnen omschrijven. Ik vind het best knap van de, van de kabouter dat hij dat sowieso begint met een B. Ja, precies. Laten we zo hopen. Ik blijf altijd erg bescheiden. Ja, uh, Brian, daar ben je dan. Vertel het maar. Hey, hallo, beste heren. Hey, hey Jan, hallo. Jan van Ja. ja. Ben jij homo? Ja! Uh, nee, ja, ja. niet echt. Ja. Ja. Ik heb het ja. heel graag heel lang gewild en gekoesterd, maar, maar uh, ik heb iets tegen harige billen en, en, en penissen. Sorry, het werkt niet voor mij. Ben je geen hey, homo? maar waarom werk jij dan in een positie waarbij je de hele tijd naakte vrouwen ziet? Wacht even hoor, dat is een hele ingewikkelde vraag. Uh, ik werk in een positie waarbij je de hele tijd naakte vrouwen zie en daarom ik ben ik homo. Ik moet eerlijk zeggen, het is de domste vraag die ik ooit heb gehoord van iemand die Brain heet. Die werkt bij de playboy. Ja, nee. nee, niet meer, maar als ik je dan hetero bent, dan wil je toch juist bij de naakte wijver rondlopen? Hoe werkt het bij jou dan? Ja. Omdat jij van de meisjes houdt, zit jij altijd in de jongenskleedkamer of zo. Ik snap hem niet, snap jij hem? Nee, maar laat het hem rustig uit. Maar Jan, wat heeft het met die stem te maken? Jan Heemskerk geeft net toe dat hij homo is, hey. en dan vraag ik, waarom werk je bij een blad dat je, dat je de hele dag naakte vrouwen ziet? Uh, sorry, Jan Roos gaf toe dat ik homo was. Dat is iets oh, Jan anders. Jan Roos gaf toe? ik niet <gek> Heb je nee. nog iets over de Nobelprijs I voor de, voor ja. de vrede, Dat Laten we het maar eventjes één keer helder zien. Dat ik maar. ben ik wel homo. kwijt. Jan Roos. Jan Roos. Dank Wat een geleut. Nou, hey gel wil je ook nog iets weten over mijn seksuele geaardheid? <Giyenemen> Bel 0800 -1, 1 als je wil reageren op de COC... Uh, COC-meeting van Ja, dan ging een uh, kabouter de lul even er was door mee. Dus, ik vind dat is wel normaal ja, ja, ja. hoor, in kabouterland. Doe maar ik kon nog even wachten. 0800, 112, alle leiders en ze blijven proberen als je reageert op Jan de Jouw. stelling Heemskerk. De Nobelprijs Tevreden uh, uh, Vrede is ja. een lachertje geworden. Ja, of je of? wil een date met Jan, dat kan ook, alleen hij valt op leer. Goed. Michael? Ja? Wil je alsjeblieft reageren op de stelling of wil je het ook hebben over dat Jan een handtasje draagt? Uh, nou, is een Jan of een Johan iemand die graag anaal neukt of niet? Nou, gaat verdikken me. Het, het loopt met de kou nou, Ik wil dat u geschiet. En gaat verdikken me. Ja, dit is wel geestig, wat hè? Wat nou, het is wel van, uh, ge, dat was wel geestig <lacht> van Michael. Dat gij niet wilt dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Van ik wil weer geestig in verband met anaal neuken. Ik wil heel ver weg van de anaal neuken. Nee, ja, ik vond. ook. Zeker aan de ontvangende kant. <lacht> Lijkt me hartstikke zeer doen. Je bent een top, dus? <lacht> Ja, dat is insiders dingetje. Ontzettend. Keesie! Geef u idee wat dat betekent. Hi, uh, Heemskerk en uh, meneer Roos. Ah, kijk, Heemskerk en uh, meneer Roos. Kees, ja, zo zou jij alsjeblieft ja, in willen gaan even. op de stelling van vanavond? Want anders begint zo langzaam... Ja, over de Nobelprijs dat er lachertjes geworden. Dat was ja. of de vraag. Ja, ja zeker. Ja, dit is bijna niet meer uit te komen. Ik heb ontzettend weer genoten van... Ik, ja, ik zit gewoon uh, smile van hier tot uh, Tokio. Ja, dit is mooi. Maar ga je nu eens van vinden... Maar, maar, uh, ja, ja. Ik, nou ja, volgens mij... Uh, Europa heeft geen gezicht. Misschien is dat het probleem, maar uh, het is wel heel fijn dat wij nou al zo lang geen oorlog meer gehad hebben in Europa. Kees, natuurlijk. je had dit af kunnen doen en met een jaar een gaat niet helemaal goed, maar voor de rest is het wel mooi, toch? Ah, maatje, je hebt gelijk, ook Wat een geleutel. Dit is, denk ik, nieuws. Denk je dat? Ja. Hallo. Oh ja, hoor. Hé, hey, daar ben ik weer. Ja. Hey, ik wil het eventjes over mijn seksuele geaardheid gaan hebben. Nou, ik zou het echt, ik wil het echt niet weten. Doe maar weg. Ja. Dat is nee, wat een geleuter. Jan, mag ik mijn excuses aanbieden? Want ik, ja. ik heb dit een beetje voor Je bent ontzettend bloedlul, echt. Ja, nee, spijt me. Het is, pijn, ja. is heel vervelend. Ik, wil, ik vind het helemaal niet erg om door te zetten voor dicht uitgemaakt te worden. 1121 als je wil reageren op de stelling wat van vanavond. Jan Heemskerk is een grote. Pa nee, de Nobelprijs voor de Vrede is een lachertje geworden. Zo. En zo is het maar net. Nou. Wat jij, Pieter. Tjep, tjep, tjep, tjep. Met tjap, toch? Met Peter? Hallo? Ja? ja. Ach. Met Peter uit Limburg. Ach. Alle complimenten voor het programma weer, hè? Nou, fijn, bedankt. En, en, en... Ik wil zeggen dat Wilders de Nobelprijs moet winnen. Wie? Kan iemand even teletekst 888 aanslepen? Want ik kan hier geen moe van bakken. Ik nee, kan ik het weet niet heel snel. Ik weet is Peter uit Limburg. Die zegt dat wij een leuk programma maken... en dat Wilders de Nobelprijs in de vrede moet krijgen. Oh ja, dat is een goed Zo idee. Zo is het. Ja. Goed, dankjewel. Okay. Wat een Wat een geleider. Oh, wat een geluidig. is ze. Hé hey Joop, leg toch je in de knopen. Die Nobelprijs moet naar die topdopingarts van Armstrong. Goedenavond, echte toe. Janne. Goedenavond, Jopie. Wil je reageren op de stelling? Nou, steek van wal. Iemand die zes keer de tour kan winnen. Zes, zes keer! Wat een vermoeite. Je krijgt er toch echt een hangstak van, Het is ongelooflijk, hè, he? dat je gewoon die denkt, die man die, die de, dus de moeite om 0, zes keer 800, te bellen... 0800 als je wil reageren, oh, op de stelling van vanavond. En wat is de stelling vanavond, Jan? Ik ben echt langzaam al te meer. Oh ja, de Nobelprijs voor de Vereniging is een lachertje geworden. Dus niet, heeft Lens Armstrong ook zes of zeven keer de Tour gewonnen. Nee, en dus ook en niet, is Jan nee, Eenskerk van Potenstein? Nee, en ook niet. Nee, nee, goed, verder ook niet. En complimenten voor die show hoeven we ook niet meer. Nou. Nou. Als je daarvoor wil bellen, oh ja, mag dat dan ook 121. Hey Niels, had je nog wat te vertellen? Hey Niels, hi. Hé, yeah. hey, hi. Hey, ik uh, ben net gekregen op jullie. Ik wil een heel leuk verhaal vertellen. Ja, maar dat lijkt me stug dat het een leuk verhaal wordt, Niels. Ja, ik maar heb, daar, er, ook ik ook heb daar een gek gevoel over. Ik heb het de uh, ja, afgelopen goed, weken ik... eigenlijk nooit een leuk verhaal van je gehoord. En ik begin een beetje te twijfelen of er een leuk verhaal in zit. Hé, hey, weet ja, je wat? Ja, ik... Nou, want ik heb... Uh, ik wil ja? je weten want we ik zit gisteren in houden. Ja, precies. Jij hebt gelijk. Wat een geluk. een vrouw. Eva, ben je echt een vrouw? <laughs> ik vind jullie geweldig. Ik moet echt elke zondag. Ik, ik, ik lach echt m, helemaal gek. Ik vind jullie zo leuk. Ik uh, hou van jullie. Goed. hoe oud ben je, Eva? Ik ben uh, 42. Oh, oh, dat doe ik ook. Wacht even, dat, dat doe is ik goed. ook. Jazeker. Jazeker nou. en, en, en wat voor kleur haar heb je? Blond. Oh, oh, oh, ik ben niet zo van blond. Ja. Ah, maar wat, even, wat maakt het uit? Ik kijk al een keer je de andere kant blond? op. Ik ben niet zo heel erg Wat is nou weer tegen blond? Ah, maar niks even. Maken. Ben je gebonden? Dag, Lievert. Dag, Dag. Ik hou van jullie. Nou, nou, nou wij vinden we vinden je ook verkeerde heel verkeerde. aardig. Dag, Dag. Dag. Dag, Nou, de wordt oh. op de te na naneuken, zeg! Woehoe! Ja. Check-a-boom! Ja. Hé hey Jan, ja. ik vond dat je heel erg scherp was deze week. Kijk toch met joh. Ik wil echt een complimentje! Ik echt een complimentje! Nou, dat zou een tijd worden, ook na een jaar. <laughs> jongen, joh. Hey, maar, um, wie komt de volgende week, ja? Dat, uh, dat weten we nog helemaal niet. Hè. Dat is nog, uh, oh, dat is nog wacht, groot ne geheim. Nee, Mr. X. Moet je dan, je moet, als we geen gast hebben, dan, we, dan moet je Mr. We X meegagoo. Dat idee wel. Ja, dat we is <laughs> ja, een idee. Nee, maar we hebben weet, al je, iemand jij jij beweert, jij beweert dat wij mogelijk een, een, een conservatief grootdenker ja, denker krijgen. Nee, wegens beveiligingsproblematiek kunnen we helaas niet zeggen wie nee. volgende week komt. Nee. Maar is er ja, een, ja, het door. wordt een kanje hoor. Het wordt allemaal mobiliel een beetje ingewikkeld om te praten. Ja, ze ook op een zwarte lijst staat wel Nee, een... zou wij zeker niet verbazen. Wat ga je nu doen Jan? Ga je thuis nee. nog even de moeder de vrouw een klein setje verkopen of nee, ga je een We maken? Allemaal gedaan gedaan dit weekend jongen, dus allemaal al. oh, dan allemaal een al. Ik ga gewoon een slaapje de... doen, en morgen vroeger op en lekker werken. Je hebt gelijk ook, shit. Jongen, er moet gewoon morgen gewerkt worden. Je ja. gaat uitslapen, het is al ja. vrijdag. Ja, ja, ja. Ja, ja Papi ja. moet gewoon door die, die mondjes moeten gevoed, ah, de, de kindertjes moeten een plakje kaas met boter met je. Oh, tot volgende week, echt Jan, dan gaat Jan nog even door met je over de kinderen. Tot volgende week, bedankt voor het luisteren, echt Jan. Tot ziens. Uh, ja, ik ga ook wel bang, naar ja. huis. op je. Ja, Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik denk dat u wel een knapper persoonlijkheid bent, want u, u klinkt knap. Is het juffrouw, pardon, of mevrouw, pardon? Oh ja. Uh, het is een juffrouw. Wow. Kijk. Nou, we gaan eens dus eventjes <laughs> op Facebook uh, opzoeken. We ja, moeten gaan.